Clemens Peters met het NOS-journaal. De jaarlijkse gezamenlijke oefening van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen... is uitgesteld vanwege het coronavirus. Twintig Zuid-Koreaanse militairen en een 1-1 Amerikaanse militair... gelegerd in Zuid-Korea, hebben positief getest op het coronavirus. Bijna 10.000 Zuid-Koreaanse militairen zijn in quarantaine geplaatst... en ook mogen veel mensen hun kazerne niet verlaten. Volgens deskundigen was het uitstel van de oefeningen onvermijdelijk... aangezien het risico op verspreiding van het virus... ...tijdens oefeningen zeer groot is. De politie heeft afgelopen jaar veel meer drugslabs ontdekt... ...dan een paar jaar eerder, meldt de Telegraaf. Het waren er 90 tegen 59 in 2015. Vooral in het oosten van het land steeg het aantal ontdekte labs... ...maar in Brabant worden nog steeds de meeste drugs gemaakt. Het aantal plekken waar producenten hun drugsafval dumpten ...daalde juist van bijna 300 in 2018 naar een kleine 200 in 2019. Volgens de politie wordt meer afval direct geloosd in waterputten en in de bodem. En ook wordt het afval vaker zomaar achtergelaten op een productieplaats. Van 2,3 miljoen buitenlanders die sinds 2014 tijdelijk in Nederland hebben gewerkt... weten de overheid niet waar ze nu zijn. Daarom is het moeilijk te controleren of zij nog in Nederland zijn... en mogelijk uitgebuit worden, Trouw. Het gaat om buitenlanders die tijdelijk in Nederland komen... om bijvoorbeeld in de kassen te werken. Bij inschrijving hoeven zij geen woonadres op te geven. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met de trein willen reizen zijn vanaf de zomer een stuk goedkoper uit. NS komt met speciale OV-kaarten voor jongeren. Nu betalen kinderen van 12 jaar of ouder nog de volledige ritprijs als ze de trein nemen. Er komen nu twee soorten. Er is een dagkaart van 7,50 euro waarmee jongeren buiten de spits onbeperkt kunnen reizen. En met een weekendkaart van 15 euro kunnen ze in het weekend naar elk station in het land.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 TFL met nu. Opstand! Dank Oh Think I understand and it will be you and I have always been ever and ever I see myself within your eyes and that's all I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 That's See.